Nederland de jong met het NOS-journaal, onderdeel van hun luchtmacht in Polen. President Obama zal dat vandaag aan de Poolse regering beloven, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse luchtmacht gaat in Polen piloten trainen in het gebruik van gevechts- en transportvliegtuigen. De belofte is van groot symbolisch belang voor het land dat hoopt lid te kunnen worden van de NAVO...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 Mama Shandler Take it more